Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Op het militair ereveld in Loenen... hebben zeven in de oorlog geëxecuteerde knilmilitairen... postuum het mobilisatieoorlogskruis gekregen. Ze hoorden bij een groep van 215 militairen... van het Nederlandse koloniale leger in Indië... die in januari 1942... voor de kust van het Indonesische eiland Tarakan door Japanners werden geëxecuteerd. De Nederlandse militairen wisten niet... dat hun eenheid zich al had overgegeven... en boorden nog twee Japanse mijnenvegers de grond in. De Japanners schoten hen daarna ter plekke dood.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 de dader schreeuwde dat hij onterecht in de gevangenis had gezeten. Een vrachtwagenchauffeur is bijna door een trein gegrepen op een bewaakte spoorwegovergang in Raalte. De man probeerde tussen de gesloten spoorbomen door te slalommen vlak voordat er een trein aankwam. Die miste hem op het nippertje. Beide spoorbomen raakten beschadigd, maar het treinverkeer heeft er verder geen last van gehad. De vrachtwagenchauffeur is door de politie verhoord. ProRail doet aangifte tegen de man. In Amsterdam is een koffer gevonden met daarin de resten van een menselijk lichaam. De recherche en een forensisch team zijn een onderzoek gestart naar de vondst. De koffer werd vanochtend langs de oever van de Zuider-Eitdijk gevonden. De politie kan nog niet zeggen of de koffer is aangespoeld of daar is neergelegd. Het weer. Vanavond gaat het weer overal vriezen. minima liggen tussen de min 3 en min 7 graden. Morgen is het vrij zonnig en smiddags wordt het dan 2 graden boven nul. Dit was het NOS Journaal.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 Net nu, entertainment for you. Voor ons Duits. In ons café. Welkom bij het tweede uur van Entertainer voor You. En we gaan lekker verder. Nee, nee, even wachten. Even wachten, even wachten, even wachten. even rustig aan. Hey, ja. Hey, um, ja, slow down gaan we draaien van uh, Douwe Bop. En uh, blijf lekker luisteren. <klaars> Find a place Maar voor Nederland. Maar het blijft een goed nummer. U luistert naar Entertainment For You. Loved and loved. You'll be true Cause there's no doubt in my mind I know what I wanna do And just as sure One and one is two Oh, I just got I got to take care of you I just got to take care Take care of you. Een geweldige plaat. I'll take care of you. Beth Hart, Aju, Bonamassa. We gaan lekker verder met Geronimo en One Kiss. Alright, here we go. Geronimo. En als je net hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen. En begin je pas met eten. En dan alsnog eet smakelijk. entertainer ten de YouTube vlogjes van 7 uur.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 Lekker zomers nummertje, ondanks deze koude temperaturen. Buiten. En we gaan lekker verder met de bad boys, Blue. En you're a woman, and I'm a man. En als je nou denkt van ik wil een uh, plaatje horen, dan uh, ja, mag je natuurlijk een mailtje sturen... Naar zandvoortradio.gmail.com Dan zal ik eventjes kijken of dat ik hem nog kan draaien. You're a woman and I'm a man. The Bad Boys Blue was 106.9, 104.5 op de kabel. En tv-krant natuurlijk hier in Zandvoort en omstreken. ZFM, FM. Zandvoort Radio. 106.9 FM. Ja, zo is dat. De Big Bear Band 1976. En dat is allemaal van Rooney. En wil je een verzoekje aanvragen, dan kan dat. 023-7303-93. 76 de beerbierpaan, de big beer, beer, ba, ba, bom, of zoiets. Ja, Ronnie. En uh, ja, we gaan lekker verder met uh, jij was de liefde van mijn leven, Bertha Verbeek. En dat zeg ik als je gegeten hebt, dat het u uh, wel mogen bekomen. En uh, ja, ga je net pas beginnen met eten, dan uh, zou ik zeggen: eet uh, smakelijk en uh, ja, geniet in ieder geval van. Dit is entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. Dacht je lieve? Dat hart van je echt steen, Maar jij, jij komt jezelf echt nog tegen. Want je hebt me zo betrokken, om je woorden zijn gelogen ik nog een Alles is te laat, ik ben ontzettend kwaad, ik moet alleen staan. dan, uh, jij uh, was de liefde van mijn leven, Bertha Verbeek. En uh, ja, ik ga nog één plaatje doen. En dat is alles allemaal lang. En dan gaan we naar de drie op het van Fred Heij. Dus blijf lekker luisteren. Er zijn weer drie uh, nummers gesorteerd. Dat is allemaal voor u. Tot zeven uur, entertainment voor u. Die is een Dan krijg toch een beetje het zomerse gevoel erbij. Gerrit Joling en Al Samerlang. Dat allemaal hier, dat die 106.9 en vanaf de tolweg 10A. En 104.5 op de kabel natuurlijk, op de kabelkrant. En eh, ja, zoals beloofd eh, ja, heb ik ook hier weer iemand in de uitzending. Jeroen Visser. En eh, ja, Jeroen. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Morgen is er weer de nieuwe dag. Uh, zoals elke uh, avond weer. Ja, ja <laughs> <laughs> En Jeroen, ja... Zo heet jouw uh, nieuwe single dus. Morgen is er weer een ja. nieuwe dag. Dat vertel, vertel. Uh, hoe, hoe, hoe, hoe ben je eraan gekomen? Uh, nou, het is een, uh, een cover van André Hazes. Ik ben natuurlijk al heel lang opvat uh, als een van de André Hazes, ja. katholikers ja. van Nederland met de Hazes tribute show. Ja. En ik zit bij Emile Hartkamp in de studio waar we hard aan een album aan het werk zijn. Waar we al een uh, stuk of zingers uh, en een kerstplaatje van hebben klaargemaakt. En... Uh, André Haal heeft natuurlijk in de jaren tachtig een paar nummers met uh, André geschreven, ja, waaronder ja. deze. Ja. En uh, het, het zou eigenlijk alleen op het album terechtkomen, maar uh, ja, we vonden dat hij zo lekker uh, klonk. Uh, en maar we dan ja. maar een singletje van maken. Ik zeg ja, nou, dat is een goed plan. Nou, ja, dat, ja, Ik bedoel, ja, IMIO uh, zei het, toch? ja ja, uh, een ja, ja. ja die die weet de wat hij doet <laughs> ja die, dat doet hij al een tijdje dus als hij er nog nou nog geen verstand van heeft dan gaat het niet goed komen nee nee nee <laughs> ik bedoel ja, hij heeft het overgebracht op zijn zoon ook dus ja ja ja ja ja die, die, die zien we ook regelmatig het, dus hij komt zelf ook uit arnhem en ja. het ook dus uh, ja, dat is, dat is, ja het virus oh, heeft zich het virus heeft zich verspreid hè ja, ja, ja, ja, ja, ja. Bloedkar ja. waar het niet gaan kan, hè? Ja, ja, zo is dat. En uh, ja, nou ja, ik bedoel, Emu, uh, ja, die zit inderdaad al uh, behoorlijk lang in het vak. En dat, uh, de meesten kennen hem wel, denk ik. Uh, ja, de, de, de grote Frans Bauer, Marianne Weber, Koos Albers natuurlijk. Ja. ja en en een, paar, een paar mooie nummers van Hades geschreven. En uh, een mooi kerstnummer van Hades. Ja, ja, uh, ja ik heb uh, Emu heeft zelf natuurlijk vroeger ook gezongen. En dat, ja. Uh, ja, daar heb ik inderdaad nog uh, de, de CD-album van. Oké, okay, dat, dat... Ja, dat is al een tijdje geleden, hè? Ja, dat, is, uh, dat is heel <laughs> lang geleden, ja. Ja, ja. ja, klopt. Maar dat zijn, uh, ja, dat zijn ook ballads inderdaad. Ja, zeker. Hele ja. mooie plaat ja. heeft hij gemaakt. Ja. En uh, daar komt er ook eentje van op het album uh, bij mij. Dus uh, ja. daar gaan we, die, uh, die hebben we al opgenomen. Dus die komt er ook op. Dus, uh, ja, ja, nee, maar goed. Geluk. Ja, daarom is... Uh, maar ja, we hebben het nu eventjes niet over Emiel. We hebben het nu over nee, Jeroen Visser. Ja. Ja. <laughs> dus, hey. ja, dat is uh, morgen weer niet bedacht. Uh, voor, net voor de kerst is die uitgekomen. Ja. En, uh, we hadden natuurlijk vorig jaar een mooi kerstplaatje, die hadden we als de, de B-kant zeg maar uh, op de single gezet. Ja. Die hebben we ook nog een beetje extra promotie gegeven afgelopen jaar. Nu ja. is ook lekker gedraaid, dus uh, zeer tevreden over alle beroepen. Ja, hey, uh, die album, uh, wanneer komt die uit? Ja, dat is, uh, ik durf er geen datum aan, aan te, zeg, te, te zeggen. Want uh, ja, dat kan uh, met een half jaar en dat kan ook pas het einde van dit jaar zijn. Dus uh, uh, okay. we zijn er heel druk mee bezig en uh, we hebben nog niet uh, dit jaar nummers, Er komen er totaal 13 op, dus we hebben nou acht stukken klaar. Ja. Dus we moeten er nog vijf. Om, uh, een half jaar lukt of dat het drie kwart jaar gaat duren. Ik, uh, ik durf het niet te zeggen. Ja, ja, ja, ja. ja, het is natuurlijk inderdaad heel moeilijk te zeggen. Vijf nummers. Ja, uh, uh, soms schud je ze uit de mouw en, en, en soms uh, ja, zitten behoorlijk tegen. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, niet alles is mijn zwaar, dus het moet ook bij mij passen, wat ik zelf mooi vind. Ja, inderdaad. Je moet een beetje opnemen waar ik niet achter sta. Waar ik denk die volgende jaar moet zingen, dan denk ik, wat heb ik nou dan opgenomen? Ja, ja. ja is een zoektochtje. Sommige nummers, ook al sta je er niet achter, sommige nummers, die hebben toch wel iets. Ja, maar voor mij is het heel belangrijk dat ik het zelf leuk vind. En mensen als ik... Ik heb liever, te, liever te dekken. de Dek en de Kerst is een hele grote hit ge, geweest, maar ja. die, die had ik nooit willen zingen en die ga ik ook nooit zingen. Nee. En uh, in die tussentijd uh, kom je nog met een single? Uh, als het goed is, uh, komen er dit jaar nog twee, heel misschien drie singles aan. Dus uh, dan wordt het eigenlijk meer een greeter het album dan. Hè? Dan ja. wordt het de, de single collection. Hè? Ja, nou ja, goed inderdaad. Uh, en, en, en dan heb je een paar singles en natuurlijk een album waar dan weer wat nieuwere nummers op staan natuurlijk. Correct. Ja, dat is uh, de welde bedoeling dat er sowieso nog twee, uh, twee singles dit jaar komen, minimaal. Ja. Misschien misschien zelfs drie. Dus, uh. ja. Maar uh, dat, uh, ja, dat is allemaal nog een klein beetje een verrassing. Dus, uh. hey, heb je nog grote optredens dan? Ja, ik heb nog wel wat leuke optreden staan, wat besloten dingetjes, wat uh, mensen die mij gesponsord hebben met het album waar ik nog voor mag optreden. Ja, ik uh, heb uh, een, uh, een heel mooi optreden staat in, uh, in Lissen, 25 mei, ja. met de band Summerland. Ik weet niet of jullie, die, die zetten ook al een jaar of ja, vier. Ja, Summerland, top. ja, ja. Ja. ja. ...en die, uh, die doen ook de Piraatwoestijnen tegenwoordig begeleiden... ...en uh, daar mag ik een hele Hazenshow van uh, 50 minuten mee in elkaar draaien... Okay. ...en we zetten uh, op de Keukenhof... Buiten... Ja, maar dat wilde ik net vragen inderdaad... ...is het uh, de, uh, heel Hollandse Hazens een beetje die Tour... Uh... Ja, ja, dat is echt de Hazens tribute show... ...en dan, ja. uh, dan gaan we samen met, uh, met Summerland dan 50 minuten een show uh, aan één keer geven... dat is een heel leuk festival, Pop heet dat... Ja. ...en dat staat zeg maar, van hardrock tot Nederlandstalig... ...hebben ze acht bands staan op twee podia... Okay. En dat is een heel leuk evenement, wat, maar, al, wat al een paar jaar draait. Dus ben ik ook uh, zeer verheugd mee dat ik uh, dat ze mij daarvoor gevraagd hebben. Ja, nou ja, dat is leuk toch? Bedoe ja. en, en, en hazes, uh, uh, heel Holland zingt Hazes zelf, is daar sta je nog niet bij? Nee, dat denk ik, ik denk ook niet dat ik daar tussen kom. Nou ja, je weet het niet, Jeroen. in het verleden wat aanvaringen gehad met mevrouw Hazen, dus... Oh, oké, ja, dan hebben we al genoeg gehoord. <laughs> nee, daar komen wij er niet tussen, dat okay. is het zeker hey, Jeroen, eh, mensen willen jou eh, eh, ja, toch wel ergens eh, misschien kunnen vinden? Ja, ik heb een hele mooie website. www.jeroenzinkt.nl uh, Gewoon de Facebookpagina Jeroen Visser. En die is ook weer gelinkt aan de Instagram. Dus uh, ja, als al op Google Jeroen Visser in toetsen... Of Hazes Show dan uh, uh, komt er ook gelijk mij tegen. En op YouTube natuurlijk ook. We hebben we ook een... Uh, een stuk of zes clipjes nou opstaan, dus... Uh... En, en Instagram, heb je dat ook nog? Of, uh... Ja, Instagram, die zit, dat is Instagram op Jeroen Wisser, en dat is allemaal doorgelinkt met de Facebook-pagina. Dus, uh... Ah, oké. Ik heb okay. er niet missen. Oké, okay. nou, dan, uh, dan moet het goed komen. Ja, dat denk ik wel. Als ze we me willen vinden, dan uh, is het niet zo moeilijk. Nou ja. <laughs> <laughs> nou ja, zeg nooit nooit, hè. Ik bedoel... Uh... Je, weet, je, weet, uh, je weet het nooit, laat het zo zeggen. Dat is waar, dat is waar. Maar het is, het is, het is vrij simpel. dus jawel, Je hoeft jawel. het zo op de Google en dan uh, gooi je er ja. nog wat tegen. Ja. Ik bedoel, iedereen heeft, uh, heeft weleens uh, zitten vissen. Nee? Ah, ook? Ja dat, ik, dat, ja, dat vandaar de achternaam ook, hè? Ja, ja, ja. <laughs> nee, maar ik bedoel, <laughs> een klein linkje. <laughs> Oké, okay, Jeroen. Hey, um, ja... Ik denk dat we hem lekker gaan draaien. Morgen is er weer ja, nou, een nieuwe dag. En, nou, dat is helemaal super. Bedankt, ja. Uh, ja, bedankt voor het interview en de, de aandacht weer dat, uh, dat jullie hem weer oppikken. Dat ja. altijd, uh, altijd maar de vraag af of ze hem willen draaien of niet of hij goed genoeg is of leuk genoeg is. Dus, ja, ja, ja. Nou ja, ik vind hem wel goed genoeg. Dus... Nou, nou, dankjewel. Zet hem er maar in dan. Ja, ja dat gaan we zeker doen. <laughs> nou ja, je mag hem zelf aankondigen. Ja, oh, dat doe ik dat. En ik zou zeggen nog een fijne avond en een fijne weekend nog. Oké. Okay. En hier komt in mijn, mijn laatste single van afgelopen jaar, Jeroen Visser, met Morgen is er weer een nieuwe dag. Zo is dat. Hé, hey, Jeroen, groetjes. Ja, dankjewel. Jo. Hoi, hoi. Hoi, doei. Doei. Hij wilde zo leven vanaf het begin Je wilde nooit praten, dat haar heeft geen zin Ik kon je niet helpen, ik moest je laten gaan Ik had moeten weten, toen jij bij me kwam dat jij veel te jong was, je kon het niet aan Ik kon je niet helpen, ik moest je laten gaan Maar morgen is er weer een nieuwe dag Als ik je zie weet dan dat ik er niet lach Al schijnt dan nu de zon, ik zie het niet maar jij gaat vrolijk uit, ja jij geniet Waarom ben ik met jou zo ver gegaan Ik weet ik heb mezelf niet aangedaan Maar het leven gaat door. Gedacht. Jij bent nog zo jong, had ik maar gewacht, Dan kon je begrijpen, wat ik nu bedoel. Wat bereik ik met praten, het is toch al te laat. Ik kan je niet haten, en ik ben ook niet kwaad. Ja, ik moet begrijpen. Dat alles verder gaat. Maar morgen is er weer een nieuwe dag. Als ik je zie, weet dan dat ik hem niet belach. Als vijf uur de zon, ik zie het niet. Maar jij gaat vrolijk uit, ja jij geniet. Zelf Niet aangedaan, maar het leven gaat door, want morgen. dan Jeroen Visser. En de, ja, deze bekende melodie van André zet natuurlijk. Morgen is er weer een nieuwe dag. En ja, ik zou zeggen, Jeroen, heel veel succes ermee. En eh, wij gaan naar de, ja, de driehopperij van Fred Heij. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. entertainment voor je tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. En dat allemaal op 106.9 104.5 op de kabel en op de tv-krant. De drie op een rij van Fred Heij.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 De driehopperij van Fred Heij. We ze dan weer alle drie. We begonnen met George McRae. En Sing a Happy Song. En uh, later uit de jaren zestig. Jim Hughes En Why Not Tonight. En dit was Fleetwood Mac. En Say You Love Me. En uh, ja, we gaan een lekker plaatje draaien. En dat is een hele moderne. Deze is van Nielsen. En het is ijskoud. Zeker. Het is ijskoud.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 Ja, het is ijskoud. Dat is het zeker. Nieuws zoals dit in, uh, van de album Diamant. Waarom zou je dat doen? Ja, ik weet ook niet waarom zou je dat doen. Ja, ik weet het niet. Geef, uh, geef, geef, geef maar wat. Uh, nou ja, weet je wat. Uh, we gaan uh, lekker een gouden oude draaien van Itamar van het end En voor goed voorbij. Blijf lekker luisteren. Tot 7 uur. Entertainment for You. Je zei niets meer terug en je keek me niet aan.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 is de laatste plaats. Entertainment for you. Tot zeven uur. Dat was het dan weer. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, hopelijk tot volgende week. Je weet het maar nooit. Joep, doei. Groetjes en de muizel. Fijn weekend. Doei.